2 uur. NPO Radio 1 met Patrick Lodiers en Diode de Graaf. Straks die vierde spannende run van Kimberly Bos op Skeletonbaan. En jawel, we hebben live muziek in Radio Olympia. Maar nu eerst het twee uur journaal met Katrien Straatman.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 De zus van de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un... nodigde Zuid-Korea uit voor een top. Het lijkt erop dat Zuid-Korea gesprekken met het Noorden afhoudt... om de Verenigde Staten niet van zich te vervreemden. Zo'n 500 piloten van Transavia gaan over tot acties... omdat de luchtvaartmaatschappij in de CAO-onderhandelingen... niet ingaat op het eindpot van de vakbond. Dat zegt de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers. De piloten zitten al ruim een jaar zonder CAO. Onderhandelingen leverden niets op... De bond maakt later bekend wanneer de werkonderbrekingen plaatsvinden. De piloten eisen regelmatige roosters, meer grip op hun vrije tijd en een hoger loon. In de syrisch koerdische regio Afrin zijn zes burgers met ademhalingsproblemen in het ziekenhuis beland. Artsen zeggen tegen lokale media en tegen het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten... dat de klachten komen door gifgas. Dat zou zijn gebruikt door het Turkse leger dat sinds eind januari bezig is met een offensief in de regio... Maar het Turkse leger ontkent de aantijgingen en zegt dat er geen munitie wordt gebruikt die niet voldoet aan de internationale regels. In een verklaring zegt het leger zulke wapens niet te hebben. Op de Olympische Spelen in Zuid-Korea is Jorin Termors er niet in geslaagd... een medaille te veroveren op de 1500 meter. Termors maakte veel indruk in de series en de halve finales... maar eindigde in de eindstrijd van het short track als vijfde. Ze reed een tijdje aan kop, maar in de slotfase... toen de Zuid-Koreaanse Choi Min-jong naar voren schoof... lukte het Termors niet om mee te gaan.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 Radio 1, Radio Olympia. Igosen, Radio Olympia, middag. Rechtstreeks vanaf de Olympic Oval in Zuid-Korea, met Patrick Lodiers en Dionne de Gaaf. Ja, goedemiddag. In het uh, laatste uur van Radio Olympia van vandaag... praten we na over een zeer spannende shorttrackdag. Niels Kerstold schuift hier aan. Die was erbij. We gaan praten over de prestaties van Jorien Termors en Suzanne Schulting, over Niels Kerstolt en Itzak de Laat. Maar wat we ook gaan doen... Ja, voor mij is het nieuw voor jou eigenlijk ook, Patrick. Ja, voor mij is het muziek... ook nieuw. Uh, we, gaan, we gaan muziek maken, live muziek. En die, ja, en, uh, het is geweldig, want het is een, een, een prachtige hal hier natuurlijk... die nu helemaal leeg is. En dan hebben we uh, de zangeres Pien Breusma. Eigenlijk moet ik jouw artiestennaam noemen. Pien is dat gewoon, hè? zeg ik ja, het goed? Ja, klopt. Uh, want ik denk dan altijd, dat is Pien met een Griekse i-n. Dus moet ik dat dan weer Fries uitspreken. Mm. Maar je bent ook de zus van, <laughs> uh, de, de, de short trackster Daan Breusma. Ja. En jij gaat zometeen voor ons spelen in deze mooie hal... met een hele kleine. Kleine ukulele, maar we hebben net gesoundcheckt tijdens het nieuws. Ja, het is eigenlijk wel een mooie uh, tegeneffect, toch? Zo'n hele grote hal en dan zo'n heel klein instrument. Nou, ik heb al veel kippenvel gehad hier in dit stadion... met al die mooie schaatswedstrijden, <laughs> ja. maar ik kreeg het weer. Nou, ik, ja, ik hoop dat ik dat kan bezorgen. Dat zou top zijn. Dus je dat kocht, gaan we, ben we doen. Je, ben en... je net in de short track al geweest? Ja, klopt. Ja, Daan kwam niet in actie vandaag, nee, maar nee. heb je wel van genoten? Uh, nou, ja. <laughs> Nederlands was natuurlijk niet zo best. Uh, Jorien dan wel goed. Tenminste, uh, ja. Beter kon ze niet. Zei ze ook. Hè? Ik denk dat dit voor haar gewoon goed was. Maar ja, vooral ja, Susanne en Shinkia, dat is echt uh, zonde. Zonde, ja. Ben jij ook een echte short trackster? Ik bedoel, hou je van, hou je van de sport? Ja. Ja, ik... ik ik denk dat Niels het wel komen aan, maar ik ben eigenlijk overal wel altijd bij. Dus, uh, ja, de ik ben een grote fan van alle wedstrijden. Dat zeg je Niels? Ja. Niels die zit is inmiddels al. ook. De grootste fan, sowieso vandaan natuurlijk. Ja. Ja. Maar vast. Uh, je hebt altijd een groep die je altijd bij al die wedstrijden rond, uh, rondreist. En Pini is er altijd bij. Ja. We gaan er uitgebreid over praten, maar wij gaan ook naar Kimberly Bos. Want die ja. gaat. Ja, dat is ook spannend, die skeleton. De skeletonwedstrijd, Dus uh, uh, ik ben benieuwd hoe het is met uh, Kimberly Bos, of, uh, of we naar Sta uh, Steven Dalenboud kunnen, die daar uh, uh, langs die, die baan staat. Steven, ben je daar? Ja, ik ben er wel, maar Kimberly Bos is er nog niet. Want uh, Elisabeth Vachie uit uh, Canada moet eerst nog uh, helemaal naar beneden, 16 bochten lang. Uh, een uurtje geleden, bij de vorige run, stond ik in uh, bocht 12 van dit uh, schitterende parcours. Mag je al zeggen? Uh, ze, hebben dat, ze hebben dat leuk aangelegd, hoor. En het, het zijn een paar mooie bochten, namelijk. Waar je helemaal van links naar rechts kan kijken als publiek. En dat is dus die uh, bocht 12. Dus als, als je dan naar links kijkt zie je ze komen. En dan kun je met je gezicht zo helemaal meedraaien... totdat ze weer uit zicht verdwijnen. En dan schieten die skeleton uh, echt voorbij. Nou, wat is er uh, gebeurd? Uh, Janne, Janine Flok uit Oostenrijk... die heeft de leiding overgenomen van de Duitse Jacqueline Leurling. Dat is uh, toch al uh, verrassend. Jacqueline Leurling ging... Uh, nou zeker niet foutloos naar beneden. Dus die heeft wat uh, tijd verloren. En onze, mag je dan zeggen, op de Olympische Speler? Kimberly Bos is een plekje gestegen naar plaats 8. Ze heeft 18 honderdste uh, van een seconde achterstand op plaats 7. En 25 honderdste van een seconde voorsprong op Elisabeth Vaci. die dus uh, zojuist naar beneden is gegaan. Als ik nu omkijk komt ze achter mij binnen, inderdaad. Ze is goed afgerend, staat bijna weer stil. Elisabeth dus met Vaji rijdt een, glijdt een goede tijd, moet je eigenlijk zeggen. 51 seconden en 82 honderdste. Dus dat betekent dat Kimberly Bos serieus aan de bak moet... om niet weer dat plaatsje aan Vaci uit Canada te verliezen. Kimberly Bosch staat nu dus bovenaan in het starthuis. Voor uh, haar vierde run staat ze klaar tijdens deze Olympische Spelen. De eerste Nederlander die op dit onderdeel uitkomt. Bij de vrouwen uh, is skeleton uh, ook nog maar sinds 2002 uh, Olympisch. Ja, en uh, Kimberly Bosch, die, uh, die was niet eens zeker dat ze naar deze Spelen mocht. Want ze zat uh, eigenlijk op de wifstoel. Ze moest wel NOC en NSF nog toestemming krijgen om uh, uiteindelijk hierheen te gaan. Maar omdat uh, de Russen ertussenuit vielen, mocht ze van NoC en NSF toch. En ze doet dus uh, alles uh, nou, meer dan behoorlijk, mag je al zeggen. Maar ze staat nu klaar, rechterarm op het sleetje, linkerarm wijst alvast naar voren en ze sprint weg. De starttijd is enorm belangrijk en is ook vooral enorm goed bij Kimberly Bos de afgelopen dagen geweest. 5.17 is nu haar starttijd en dat is enorm constant. Dat zat de hele tijd tussen 15 en 25, uh, gisteren en vandaag, voor Kimberly Bos. Het is zaak om fout, foutloos naar beneden te gaan, om zo weinig mogelijk de muur te raken. Ze heeft nu nog twee tiende voorsprong op Vachi. Dat betekent dus dat ze haar plek aan het behouden is. Hoor ik zeggen, je moet de muur niet raken, want dan verlies je snelheid. Dat deed ze gisteren een paar keer wel. En nu lijkt het toch uh, ja, op het oog foutloos te gaan. Die bocht 9 die is het moeilijkste voor haar, gaf ze gisteren aan. Ja, en dan gaat ze inderdaad tegen de muren aan. Het is uh, niet heel erg hard. Dus de snelheid zal ze niet heel veel verliezen. Maar die bocht 9 was moeilijk. Dat komt omdat er een rechtstuk is wat eigenlijk geen rechtstuk is. En daardoor is het dus moeilijk het rechtstuk op te gaan. Zo legde zij gisteren uit. Nou, kijk wat Kimberly Bos kan doen. Of ze die tijd van wat je inderdaad kan voorblijven. 600 ste blijft ze voor. Dat betekent dat Kimberly Bos momenteel nog altijd aan de leiding gaat. En dus sowieso achter wordt. Ja, dat is altijd een lekker gezicht. Hè? Dat, je, dat je gewoon nog aan de leiding gaat. Dank je wel. Uh, Steven, we komen straks bij je terug. Wij zijn uh, hier in een lege schaatshal. Morgen gaan ze weer verder met lange baan schaatsen. Vandaag praten we vooral na dit laatste uur van Radio Olympia over het shorttrack. En Pien Breusma is hier. En uh, Pien gaat straks voor ons spelen. Nou, en, straks. Uh, zingen. Nu? Ik echt, ja, ik vind het. Ja, ja. Ik heb je al aangekondigd uh, dat, ja. dat ik al kippenvel heb gekregen. We kunnen de, de luisteraar natuurlijk niet uh, zo lang laten nee, wachten dat op zoiets vind ik moois. Ook. Ja. En, uh, <laughs> Je hebt een speciale single geschreven. Het heette uh, Luck and Love. Die heb je geschreven voor je broer Daan Breusma. De mm -hmm. short tracker. Wat, wat kan je erover vertellen over dat nummer? Uh, ja, het is eigenlijk ook, uh, ook Rianne de Vries. Dat is zijn vriendin. Die is hier ook. Die schaatst dan niet. Maar um, het was eigenlijk het hele traject naar de Olympische Spelen toe. Dus voor mij heeft het ook... Drie kwart jaar geduurd voordat het liedje af was. Omdat ik toch ook af en toe weer zat van... nou, ze gaan niet, dus laat maar zitten. En dan was het weer van, oh, ze gaan toch wel. Dus ja, wat neem ons even mee naar die periode. Uh, nou ja, goed. Kijk, Rianne die uh, brak haar uh, enkel uh, in het voorjaar. Dus, dus toen was het voor haar meteen uh, ja, een heel lang traject. En ja. kijken of het überhaupt lukt. Um, dus ja, misschien dat ze nog uh, in actie komt op de B-finale van de relay, uh, dames. Dus dat weten we nog niet, maar we gaan, uh, ja, dat gaan we zien. Um, en ja, toen was het voor haar een heel lang traject. Maar dingen zoals dat zij de dag nadat ze haar enkel brak... weer op een fiets zat met één been te fietsen. En ja, hoe Daan ook weer gegroeid is. Dat, dat zijn allemaal dingen die ik ja, ook weer verwerkt heb in het liedje. En natuurlijk dat ik super trots ben. En dat ook... Uh, ...sport en muziek wel een beetje overeenkomt wat betreft... ...je hebt een beetje geluk nodig. En zeker in Short Track, dat hebben we vandaag ook weer gezien... ...het is gewoon uh, het is nooit zeker wat er gebeurt. En, um, en je familie, uh, je support die om je heen staat... ...en die altijd dan toch is of, het, uh, of je nou uh, slecht gaat of juist wel goed. Dus dat, daar, dat zit allemaal in het liedje. We gaan het liedje luisteren, maar dit is een zeer speciale versie... ...want het is alleen met ukulele. Ja, klopt. Ja, ik kon niet iets anders mee in handbagage. Dus ja, dan, dan maar een ukulele. Dus uh, mensen die het liedje mooi vinden... die kunnen ook nog uh, de, de, de originele versie, de echte versie... gewoon uh, overal vinden, hè? Ja, absoluut. Het staat op Spotify en zo. Precies. Ja. Maar wij gaan luisteren naar Pien met... Luck and Love. It's a fever... That hits me when it gets cold outside. Takes over my heart, and my mind starts to roll around like a tumbling die. Wow. Mm. Um. Ja, dat is het eigenlijk wel. Oh, wat vet. Dank jullie wel allemaal. Ja, je hebt wel al eerder opgetreden, toch? Hier deze week in, in Zuid-Korea. Waar, ja. waar heb je gespeeld? In uh, Seoul. In Seoul? Ja, dat was wel uh, vet. Ook voor de Koreanen. Die, uh, ja, veel meisjes die uh, allemaal lyrisch waren. En meteen op Instagram uh, gingen volgen. Dus dat was echt super leuk. En de foto's natuurlijk. Hè? Allemaal op de foto. Ja, echt cool. Nu zijn ze hier helemaal weg van dat... De... K-pop, ja. dat, dat, ja, dat is ook fascinerend om, om mee te maken. Maar is het jouw bedoeling ook om hier door te breken? Uh, nou, deze single die hebben we uh, ook getekend op een uh, Koreaans label. En hij komt uh, deze week, is hij net uitgekomen hier in Korea en volgende week in Japan. Dus we zijn er wel zeker mee bezig. Uh, maar ze zeggen natuurlijk ook wel van ja, uh, K-pop is zo groot, dus je moet daar toch ook wel een linkje naar gaan leggen. Dus dan is het aan mij toch wel of ik dat ga doen. Misschien zelfs een beetje Koreaans uh, gaan leren. Want dat is toch stiekem wel heel belangrijk. En uh, daar moet ik even over nagedenken. Ja, zie ik, uh, je jezelf dat doen? Uh, nou, Die ik moet op. zeggen, ik ben wel echt, zeker in Seoul... wel echt een beetje verliefd geworden op uh, hoe het daar gaat allemaal. En ik uh, ben ook wel gewoon... Uh, ik, ja, ik heb er alles voor over. Dus ik zou het misschien wel doen. Maar wat, wat vind je zo mooi daaraan dan? Wat, wat, waar ben je verliefd op geworden? Uh, nou ja, en ik zie, dat zie je ook wel terug in alles hier, denk ik, op de Olympische Spelen. Ze staan zo gigantisch achter uh, wat ze vet vinden. En dat is dus een short track of gewoon de mensen die... Uh, ja, als ik zeg van ja, ik ben een zus van een short track. En nou, dan gaan ze <lacht> bijna op hun knieën hier gewoon. Het is zo bijzonder en zo... Uh, ja, ik, dat is toch wel weer anders ook als in Nederland, denk ik. Wij zijn natuurlijk ook super trots, maar het is een andere manier. En... Uh, ja, ik denk als je er echt voor gaat hier. Dat, dat, dat ze, en ze gaan één keer achter je staan dat er heel veel mogelijk is. Maar ja, K-pop is natuurlijk wel een iets andere weg uh, te bewandelen dan wat je eigenlijk normaal speelt, toch? Ja, klopt. Maar uh, ja, kijk, weet je, ik ga natuurlijk niet letterlijk dat soort dingen doen. Maar ik kan wel kijken van, uh, goh, kan ik iets doen richting Korea? Iets meer Koreaans leren sowieso ja. voor als je speelt. Dat je wel de mensen... Uh, af en toe een beetje nog extra mee kan pakken. Ja, want ik heb bij K-pop altijd het idee dat het heel erg gemaakt is... dat het heel erg plastic is, dat het heel erg buitenkant is. Terwijl wat ja. jij maakt, zeker bij zo'n zo liedje bijvoorbeeld voor je, voor je broer... dan denk ik, er zit een heel verhaal achter. Ja. En dan, dan speel je het ook nog uh, akoestisch. Ja, dat is kwetsbaar, maar mm -hmm. eigenlijk heel mooi. Ja, nee, klopt. Maar ik denk dat dat ook in de muziek natuurlijk wel... een belangrijk ding is. Je wilt uh, en overal spelen... Maar je wilt ook je verhaal vertellen. En daar moet je sowieso een balans in vinden. Dus uh, ja, daar ben ik ook altijd wel mee bezig. Van goh, hoe kan ik wel veel mensen bereiken... maar ook wel echt doen wat ik wil. En, uh, en wat ik vet vind. Maar ik denk dat er wel opties zijn. Kijk, ik hoef misschien niet een K-pop liedje. Zo'n heel plastic liedje. wat je zegt, het is heel veel gekopieerd. Ook heel veel van uh, Amerikaanse dingen. Dat ga ik niet doen. Maar misschien is er wel een soort van middenweg... waarin ik de Koreanen toch ook nog in eerste instantie net wat sneller meekrijg en dan mijn eigen dingen kan doen. Dan gaat Pien de Koreaanse markt veroveren. Ja. Dat is toch te gek. En dan Japan erachteraan. Ja, nou, dat, ja, hopet <laughs> ja. ja. maar, maar hebben jullie het ook niet? Ik word altijd een beetje zacht van binnen als Pien aan het zingen is. Kijk, dan ik Niels. Zo, dan Niels ik heeft natuurlijk al veel vaker gehoord. Kan ook, kan ook door die lange dag komen, maar dan zit ik echt zo. toch ja. niks te zeggen. Die lange wat, wat frustrerende dag. Ja, verschrikkelijk. Hou maar op. Nee, we houden helemaal niet op. Nou, we jij nee, Daarom zit je hier, weten. Niels. Ja. <laughs> Niels, wat, welke dag heb jij beleefd? Ja, een hele rare dag, weet je. Um, een een Schinkie Knecht die gewoon ontzettend goed rijdt. Een uh, Itzak de Laat die, uh, uh, die gewoon... Het lijkt wel alsof hij in de kracht van zijn leven is. Dat is hij nog niet, want over vier jaar rijdt hij nog een stuk beter... Maar uh, dat je denkt van ja, hier zit gewoon wel, hier zit meer in. En dan uh, ja, één, uh, één die schaatser die het maximale uit zichzelf haalt. En dat is de scha schaatser waar je van tevoren die, uh, de minste kans had gegeven. Zeg maar. Dat is wel gek. Maar zo, uh, dat is niet anders dan elke andere short dag... want dat gaat heel vaak zo namelijk. Ja. Dus, uh, jullie zitten daar eigenlijk heel vaak gefrustreerd bij, Ja, ja nou, nou, daar zit, zit je voor de helft. Ik vond het, uh, ja, het was misschien een beetje gek toen Jeroen op tv zei... toen ze vroegen van, ja, ben je blij... Uh, je en dat stond, zei, was, je. nee, ja. Jeroen Otter. Oh, dat Jeroen Otter. van, Jeroen Otter. Ben je blij met deze dag? En, uh, toen, uh, hij kon niet heel blij zijn toen Jara een medaille had gewonnen. Oh, ja. Maar zo gaat het altijd. Voor de helft dan ga je een beetje kapot. En aan de andere kant ben je heel erg blij. En dan zit je altijd met een heel erg dubbel gevoel. Nou, ja, ja, en het zijn ook nog niet echt de spelen van Shinky Knecht, heb ik het idee. Nee, nog niet. Je ziet, hij. hij hij schaatst. De manier waarop hij schaatst is die oppermachtig. Maar het moet ook een klein beetje meezitten. Nou, vandaag een beetje een dubieuze actie. Uh, vorige afstand vond ik hem gewoon wel heel erg sterk. Maar was één rijder die was eigenlijk net iets beter. En dat uh, nou, was een goede zilveren medaille. Ja, relay kan Shinky niet... Ja, er, er kan hij niet heel veel aan doen. Maar uh, vandaag had hij wel even, net even wat... Uh, ik zie nog steeds die beelden van Shinky... die uh, die, die, uh, ja. die afsnijmen aan de neufgen ja, dan, dan word ik wel een beetje boos. Ja, En Pien, eigenlijk. jij zit ook uh, te kijken hè, met het schuine oog. En ja. volgens mij zie ook, uh, je ook je tong stuk te bijten. Ja, klopt. Ja, dit is gewoon echt heel zuur. Want, uh, ja, weet je, we, we hebben misschien ook wel druk gevoeld van er kunnen gewoon heel veel medailles komen in de short track en ja dan uh, gaat het valt het toch net weer even de verkeerde kant op en dat kan natuurlijk in short track en dat is ook heel moeilijk ja weet je dan, dan ga je toch vol goede moed er weer in en uh, maar ja ik heb ook afgelopen dagen weer uh, gejankt en gejankt ja dat is toch wel het doet je super veel als het dan uh, toch net weer niet lukt ja, je zegt ook we hebben de druk ook gevoeld, we. Dus ja. jij bent echt heel betrokken, hè? Nee, tuurlijk, ja. Ik bedoel... Voel jij die druk ook? Ja, tuurlijk voel ik die <laughs> druk. We zijn wereldkampioen geworden heel vaak met de relay. En, uh, en dan, uh, ja, gaat, dan loopt het weer zo. Ja, het is echt, um, ja, het is uh, ja, vervelend. Nou, je ziet heel veel toplanden, ook China bijvoorbeeld, of uh, Canada, die altijd altijd grote landen zijn... en die nog helemaal niet uh, amper medailles hebben gewonnen. Dus dat... Uh, weet je, de top is gewoon zo ontzettend breed. Het is al heel bijzonder als je een medaille haalt in de sport. En vorige spelen was er één. Nou, nu zijn het er al twee... En uh, ja, ik uh, zie die 500 meter van Sienkie Knecht. ik vind ik heel interessant. Maar ook Suzanne Schulting... die misschien niet het uithoudingsvermogen heeft nog voor die 1500 mm -hmm. meter. Het loopt niet altijd goed. Maar die 1000 meter, dat is gewoon uh, stampen. Nou, sterke poten heeft ze wel. Dus uh, nou, misschien komt er nog wel wat bij. En dan is het eigenlijk gewoon, uh, eigenlijk gewoon een hele goede vooruitgang. Een, een trend die zich voortzet. Kijk, we winnen nog niet alle gouden medailles... Maar Misschien over acht, 10 jaar of 12 jaar wel. Er is hoop, dat is toch mooi? Ja, dus de stijgende lijn zit erin. En ja, daar ben ik eigenlijk heel jij, blij mee. Ja, maar jij kwam hier teleurgesteld aan. Ja, omdat vandaag gewoon zo'n zo dag was. Dat ja. je denkt van ja, er zat gewoon meer in. En dan, maar ja, dat hoort een beetje bij. Soms dan, dan wil je iets meer dan, dan je verwacht. en andere keer net iets minder. Maar over het algemeen zie je gewoon wel dat de lijn heel erg hard omhoog gaat. Misschien kan... Pien je nog een klein beetje helpen om de frustratie wat minder te maken. Pien Breusma, zou jij voor ons nog... Zeker. en speciaal voor Niels, maar ook voor je broer Daan ja. Breusma... een nummer willen spelen? Ja, ga ik doen. What it is you want to know. I'll be here all day to find out. Tell me you hate the way you spend hours at the mirror Still you stay We're never lost for words to say We're ambitious, we don't count the days Oh, now I've had to break Leave my troubles, lighting up my days But now I can say that you're my baby Oh, now I've had to wait See you love me in an honest way So now I can say that you're my baby Wait until you see my eyes They tell you that this is pure While you're pacing up and down I fix my hair and straighten up my crown Oh now I've had to break Leave my troubles lighting up but now i can say that you're my baby oh now that's a way see you love me in an honest way so now i can say that you're welk nummer was dat? My Baby. My Baby. En is My Baby... Is dit de versie van My Baby? Of is daar ook weer uh, echt een, een versie van met uh, basdrum, drum, uh, gitaren? Nou, die zou wel geschikt zijn voor K-pop als je hem hoort. Die is wel echt uh, een knalnummer. Ja, maar dit is ook zo mooi op deze manier. Vind je dat zelf niet? Ja, nee, zeker. Misschien moet ik een akoestisch uh, album voor je maken. Ja, een soort pluk uh, live uit de en, Olympic Oval. En voor nieuws ook, denk ja, ik. voor Niels knapt hier ook Niels, heeft het geholpen ja. Is My Baby, is dat Daan? Nee, dat is oh, niet Dame. Okay. Ja, sorry, dat is een andere man. Maar ja. daar moet Dame er niet van weten, want die is zo beschermend, dat weet je ook. We gaan eventjes naar Steven Dalenboot, want we zijn ontzettend benieuwd hoe het is afgelopen met Kimberly Bos. Het ging heel goed, zei ja. jij net, Steven. Ja, ja. En uh, ze is op de achterste plek blijven staan. Oh. Dus uh, dat is een... Uh, ja, nou, dat is ja, goed. Goed, ja, dat kijk, is het goed. Ze was afhankelijk van de andere. Hè, dus uh, de achterste plek is gewoon goed. Ze is uh, vandaag nog een plekje gestegen door uh, twee goede runs. En uh, ja, is op die achterste plek erin gekomen. Kimberly Bosch bij haar uh, debuut op de Spelen. Uh, de Oostenrijkers zijn wat minder blij. Want Janine Vlok ging uh, aan de leiding in de laatste, voor de laatste run. Lizzie Jarnold, de titelverdediger, de winnares van vier jaar geleden... Die, die ging naar beneden en dat deed ze in een baanrecord. En daar schrok Janine Flok zo van dat ze Porto zo slecht naar beneden ging dat ze uiteindelijk zelfs nog van het podium afviel. Nou, het podium is dus Lizzie Jarnold, dezelfde winnaar als vier jaar geleden. Het zilver is voor uh, Jacqueline Leuling en het brons is voor een andere Britse, Jarnold is ook een Britse... Uh, het brons is voor Laura Dees. En Kimberly Bosch dus op de achtste plek geëindigd. Ik ben er even uit het zicht verloren, maar ik sta op mijn plekje. Zometeen komt ze van mijn neus langs en dan uh, gaan we haar interviewen. Ja, ik kan dus me bijna mag. niet ik voorstellen dat ze daar niet tevreden mee is. Lijkt mij ook prachtig, toch? Ja. Ik kan je niet voorstellen dat ze niet tevreden is, zeg je? Ja. Dat zei je toch? Ja, ja nee, dat zei nee, ik. Nee, ik denk, ik denk ja, nee, zoals gisteren al tevreden. Dus ja, als ze alle op plekje stijgt, dan, uh, ja, dan zal ze ongetwijfeld tevreden zijn, ja. Nou, we zijn uh, benieuwd. We horen jou straks met uh, Bos. Dankjewel, Steven Dalebouts. Uh, Pien, hoe ziet jouw, uh, de, de rest van jouw Olympische Spelen er nog uit? Um, nou ja, goed. Ik vind het heel tof, want ik heb hier en daar wat interviews. Dus ik kan het mooi uh, combineren met mijn muziek. Uh, maar ja, dinsdag moet Dana nog één keer. Uh, ik hoop gewoon dat hij heel lekker gaat schaatsen. En dat hij ervan geniet dat hij op de Olympische Spelen is. Dat vind ik het allerbelangrijkste. En uh, ja, wie weet, we hebben het gezien. Uh, ook bij de Dames uh, 500. Er kan van alles gebeuren. Dus uh, we gaan het zien. En uh, ja, ik uh, ga ook nog proberen een beetje ja, alles mee te pakken. Hopelijk nou, nog uh, naar de lange baan ook. Het zijn natuurlijk ook nog super spannende dagen. Dus, uh, Wat vindt Daan eigenlijk van je muziek? Uh, ja, die vindt het super, super leuk dat ik dat maak. En uh, ik heb ook wel een remix van het Lack in Love gemaakt. Ook om voor de warming-up en zo. En ik vond dat sowieso leuk om te doen. en uh, Dus die heeft hij wel op zijn oren ook, als oh, het ja? goed is, uh, met inrijden. En, uh, ja, dus dat, uh, en werkt het een beetje bij hem? Uh, nou, dat moeten we dinsdag denk ik nog gaan zien. Want hij heeft nog niet alles kunnen laten zien. Dus uh, ja, ik hoop het. Moet je niet zoals Jorien ook gewoon van die hartstijl in zijn oren hebben? Nou uh, ja, maar uh, dit is uh, wel een pittige uh, versie ja? hoor. Ja, oké. Okay. Ik ga hem ook naar jou sturen, Niels. Wat heeft, wat heeft Jorien in de oor, zei je? Die heeft van die muziek oh, ja. heeft, ze, heeft ze in de oren. Over hardstel gesproken. Ja, ik, ik volg dat shorttrack natuurlijk, wij zitten altijd in deze hal. Maar dan ja, als we schakelen en dan gaan Zuid-Koreanen schaatsen, dan gaat dat, dat ontploft die hal. Dat is echt fantastisch. Is dat jouw droom ook, Pien? Dat jij een keer gewoon optreedt met je ukulele of met je hele band? En dat er gewoon een, een, een, een Koreaans stadion volledig uit een dak gaat voor jou. Uh, ja, nee, tuurlijk. Daar ben je zeker mee bezig. Ik ga uh, dit jaar een album schrijven, heb ik me voorgenomen. En ik hoop dat ik daarmee echt de brug kan slaan... ook naar meer publiek. En, uh, dus daar ben je tuurlijk mee bezig. Kijk, als je al die... Uh die concerten van de artiesten die je vet vindt. En die staan uh, in uh, de Wembley of ik weet... maar kijk, dat is heel groot. kijk Ik zou het super vet vinden voor nu om in een paradiso te staan... en mijn album te kunnen releasen. Dus dat zijn de dingen waar ik nu naartoe werk. Je hebt ook een soort van doelen als muzikant... waar je eerst naartoe moet om dan weer verder te denken. Is het net topsport? Het is wel, ja, zeker is het topsport, absoluut. Je moet gewoon alles laten en uh, ja, investeren... en uh, dan uh, zorgen dat het... Uh, dat het ook echt wat wordt. It runs in the family. <laughs> um, wat ik wel nog heel even wil weten is dat je zegt we gaan een album maken. Maar is dat dan ook hier voor de uh, Koreaanse markt? Omdat je linkjes had gelegd met hier de platenlabels? Uh, nou kijk, ik ga straks weer terug naar Nederland. En dan is het gewoon... Uh, kijk, ik maak in eerste instantie een plaat. Nu samen met een uh, producer uh, van Kraak en Smaak. Het wordt een beetje jaren 80 disco... Uh, Kant gaan we op en dat vind ik zo vet. Dus ik ga nu eerst gewoon in Nederland produceren en dan zien we dan wel of ze het hier ook uit willen brengen. Jeroen Stompors is ook helemaal weg van jaren 80 disco. Dus uh, ik nou, ga okay. tegen hem uh, zeggen als hij <laughs> weer morgen goed. naast me. Maar misschien hou jij daar ook wel van. Ik die ook, onder. ja zeker. Pien, onwaarschijnlijke dank dat je hier was met je prachtige Jokelen. Oh, oh ik... en wij gaan onmiddellijk over naar Steven Dalenbaan, want die staat bij Kimberly Bos. Nou ja. Hi. Hi Kimberly, live op Radio 1. <laughs> Gezellig. Ja, jij bent, al blij jij bent al blij volgens mij, hè? Ja, ik ben heel blij. Ik ben achtste geworden op de Olympische Spelen. Op mijn allereerste Olympische Spelen als de allereerste Nederlander ooit in mijn discipline. Ja, ik kan niet trotser zijn. Nou, je, je zei, ik wil vier constante runs afleveren. Uh, nee, er, er waren er nog twee uh, vandaag. Constant was het niet, want ze waren eigenlijk beter dan gisteren, toch? Ze waren beter dan gisteren, dus zin, niet constant met gisteren. Maar de runs vandaag, 200 van elkaar af. Ja, constant kan bijna niet. Waar is het nou het verschil in tussen die runs vandaag en gisteren? Ja, we hebben de videobeelden van gisteren aangekeken, Want ja, je wilt toch altijd zorgen dat je nog net iets beter kan doen. En met name op het stuk 7, 8, 9 heb ik echt nog vooruitgang geboekt vandaag. En daar komt nog net dat extra beetje snelheid vandaan. Ja, want je had het over bocht 9 gisteren. Hè? Je kunt nog even uitleggen wat daar het probleem gisteren was. En hoe ging dat vandaag dan? Nou, gisteren kwam gewoon niet uit. Dus de eerste keer moest ik om door de rechtstok heen sturen waardoor ik skitte. De tweede run dacht ik, nou weet je, ik neem de ik wel tegen de muur. En vandaag de eerste run was echt perfect. Tweede run was heel bedruintje, maar ik, ik heb net de wand geraakt. Maar al stukken minder dan gisteren. Dus ja, gewoon een goede vooruitgang. Echt heel tevreden mee. Ja, kun je aangeven wat mensen zullen zeggen... ja, achtste, ja, waarom ben je er blij mee? Want je kan ook uh, blij zijn pas met een medaille of zo. Maar kun je aangeven wat het verschil is tussen, tussen jou en een land als Groot-Brittannië bijvoorbeeld... dat hier eerste en derde wordt? Nou ja, allereerst alle atleten die voor mij staan... die sleeën op zijn minst twee keer zo lang als dat ik doe. Dus wat dat betreft uh, ben ik heel blij dat ik daar in het rijtje aan kan sluiten... En uh, daarnaast uh, ja, het support van het team wat zij vier jaar gehad hebben, waar ik eigenlijk pas anderhalf jaar echt een coach heb, uh, die me constant helpt en met materiaal meehelpt en dergelijke. Uh, ja, dat, dat maakt gewoon nog het verschil. Daarop kan ik gewoon nog stappen maken de komende jaren. En zij hebben dat allemaal helemaal tot de, de puntjes uitgewerkt. En ze pompen er flink wat geld in. Hè, in landen als Duitsland en in, in Engeland. Hoe is dat uh, Groot-Brittannië? Hoe is dat hier bij, bij jou? Nou ja, ik stop er ook aardig wat geld in, maar ik vind het leuk, dus ik vind het prima. En uh, de bond ondersteunt, en het NRC. Dus ja, hartstikke goed. Ik ben gewoon heel blij waar ik nu ben en waar ik nu sta. En het is een goed punt om weer uh, nou ja, verder te kijken als ik uh, <laughs> weer thuis ben uh, na de Spelen. En, uh... Oh, dat, wilde, ik, dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Zullen we nog even <laughs> verder kijken? Biedt dit perspectief voor, voor, voor de toekomst? En ja, smaakt dit naar meer? Ja, zeker. Nee, ik ga echt wel uh, mijn best doen om er vier jaar weer bij te zijn. En dan uh, kijken of er nog een stapje bij kan. En vier jaar meer ervaring zou er toch uh, ergens voor moeten gelden. Dankjewel, Kimberly Bos NTO Radio 1. Drie over half drie, het snel het NOS-journaal met Lies Lott Thomas. Turkije roept de plaatsvervangend ambassadeur van Nederland op het matje... nu een meerderheid van de Tweede Kamer de massamoord op Armeense christenen... in 1915 wil erkennen als genocide. Dat meldt het Turkse staatspersbureau Anadolu. Een groep kunstenaars, kunsthistorici, museummedewerkers... en andere mensen uit de kunstwereld wil dat voormalig directeur Beatrix Ruf... Terugkeert bij het Stedelijk Museum in Amsterdam. Ze doen die oproep in een pagina grote advertentie in het parool. Ruf stapte in oktober op nadat ze van belangenverstrengeling werd beschuldigd. Volgens de ondertekenaars van de advertentie moet ze terugkeren vanwege haar artistieke visie.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 Moon vindt dat Noord-Korea eerst in gesprek moet met de Verenigde Staten. Verder wil hij toezeggingen van Pyongyang over de afbouw van het nucleaire programma. Radio Olympia met Patrick Lodiers en Djone de Gaaf. We praten de komende 20 minuten nog met Niels Kerstelt over de dag van vandaag in de Short Track Hall. Maar nu nog even naar de lange baan, want de afgelopen dagen is de naam van Jillert Anema vaak gevallen aan deze tafel. De schaatscoach heeft zich tijdens de Olympische Winterspelen van 2014 in Sochi schuldig gemaakt aan een poging tot matchfixing. Dat stond afgelopen donderdag op de dag van de 10 kilometer in de Volkskrant. Jillert Anema wilde de afgelopen dagen niet reageren, maar nu wel. Hij praat met Bert Maldrink. Nou is morgen de dag, de eerste dag van de ploegvolging. Nou... Dan gaan we vier jaar terug. Dat hebben we deze hele week al gedaan. Want toen kwam er ineens de Volkskrant. met het verhaal over jou. De matchfixingzaak. Uh, hoe kijk jij daarop terug? Ik bedoel, als je dat leest. of als je dat ziet. of als je daaraan denkt. wat zeg jij dan? Ja. Uh, het is een situatie van vier jaar geleden. waarvan we gezegd hebben: met z'n allen, het is afgedaan. En dan komt die. op dit moment komt het weer boven. Nou en. Uh, kijk. Dan weer teruggaan. Natuurlijk is dat ook een open wond van mij. Ik vond het niet terecht. En uh, dan tegelijk. Ik erg me lam aan voetballers die als ze een gele kaart krijgen, terecht of onterecht, dan daarna griepen en hun team daarmee benadelen. Ik heb een gele kaart gekregen. Daarna schud je een keer misschien. En daarna ga je gewoon focussen op wat er moet gebeuren in de wedstrijd. En we zitten, ik zit in een wedstrijd hier. Ik heb nog vijf starts voor mijn team te gaan. Het Nederlands team heeft nog veel meer starts te gaan. En na de tijd, dan kijk je wel eens weer naar de beelden. En dan heb je het er wel over. En dan zeg ik van, het is een schouderduw en het was geen kopstoot. Bij wijze van spreken. Ja, maar jij hebt die beelden, wij niet. Uh, en ik wil zo graag die beelden zien. Ja, dat klopt wel. Dat snap ik wel. Maar zodra dat wij eh, het daarover gaan hebben, inhoudelijk... dan zul je ongetwijfeld krijgen dat mensen... ja, het is een beetje meer links, het is een beetje meer rechts. En dat leidt af. Het leidt af van wat hier moet gebeuren. Ik heb herder morgen en, dat, en die gaat op twee tiende... op één tiende gaat ze of wel een medaille pakken of niet. Wat, dat helpt niet. Dat gaat niet helpen. En dat is met de tienpersoet ook zo. Het, voor, voor Amerika natuurlijk, voor Herder. Maar dat is ook voor de Nederlanders zo. Het helpt niet. Het helpt echt niet. En als het wel hielp... dan uh, was het mijn taak als coach om dat te gaan doen. En nu is het zo dat mijn recht halen... het helpt niet. Het helpt niet. Als we het dan een stapje verder hebben... Uh, eigenlijk over het moment dat het naar buiten komt en hoe het naar buiten is gekomen. De Volkskant schrijft het verhaal, maar NOC en NSF brengt naar buiten dat ze jou vier jaar geleden een berisping hebben gegeven. Wat wij allemaal niet wisten. Is dat ook niet een beetje onhandig van NOC en NSF als je de rust moet bewaren als coach en als ploeg? Nou, het is zo dat uh, vier jaar geleden, in juni 2014, werd mij voor het eerst door een journalist verteld. Jij werd berispt, hè? En uh, dat is mij verteld door enzovoort enzovoort op die en die gelegenheid. En ik ben wel potverdikke. Ik dacht wat anders, maar uh, ja, dat lijkt nergens op. Dat verhaal zelf is nog wel vier of vijf keer in de afgelopen jaren naar voren gekomen. En dan heb ik steeds heb ik mijn verhaal dan verteld, omdat je je aangevallen voelt. Wat en moet dus je niet weten ja. dat je waarschuwing hebt? Want je hebt een brief gehad daarover, toch? Dat is een brief. ja. Ja, ja die, die brief. En, en uh, daar stond ik. Heb, uh, oh, daar is die brief. Dat werd al gezegd dat ik een brief zou krijgen. En er uh, stond in dat volgens mij zoiets, is dat er mee afgedaan of dat, uh, enzovoort. En dan denk ik van, oh, het is klaar. En toen heb ik me in alles brandig gegooid. Het is wel best. Maar het wist je toch dat je waarschuwing gehad had? Ja, nou, ik weet niet of dat een waarschuwing was. Ik heb een brief gehad. Maar ja. Als, jij, als jou door een journalist verteld wordt in juni, wat je net zegt... dan gaat het ja, toch over hetzelfde? Ja, wacht even. Dat, dat, of, of het nou een waarschuwing was... die journalist zei in elk geval... Uh, ja, kijk, als ik daar nou op inga... Dan, uh, ja, dan ga ik inhoudelijk op dingen in. Of het nou een brief of een waarschuwing, of wat dan ook. Ik heb die brief niet goed gelezen. Dus, en die journalist die vertelt iets... en dan vertel ik waarom dat ik dan die brief gehad heb. Gewoon, ik vertel gewoon wat er gebeurd is. Gewoon, dit is gebeurd. Ja, en, en dat heb ik toen ook verteld. En weer met van... Laten we het in het voetballen houden. Het was een schouderiel. Ik heb nooit een kopstoot gegeven. Het is onzin. He, en... ja, maar dan even de, de, de beestje bij het naam noemen. Want heb jij gevraagd... Uh, haal de Franse ploeg, waarvan jij bondscoach was... niet in, want dat heeft een voordeel voor de Franse ploeg. Want dan houden ze hun toelagen. Zo'n soort verhaal. Nee. Heb jij gevraagd nee, van. Nee, nee, nee, nee. Nee, bed nee, gaan we, niet, gaan we niet verder doen. Gaan we helemaal niet verder doen. heeft geen zin, moet ook niet. Want dan gaan we niet naar de beelden kijken, maar dan gaan we de beelden bespreken zonder dat we de beelden hebben. Dus dat gaan we niet doen. Het gaan gewoon wachten tot de wedstrijd afgelopen is. En dan gaan we met z'n allen gaan we de zaak bespreken. Wanneer is dat? Wanneer is dat? Ja, als de spelen voorbij zijn. Zondag. Dat, oh, oh, dat wist ik niet. Volgende week zondag. Vol, volgende week zondag. Nou, dan ga van. jij hier de beelden bij pakken? Hier niet. Nee, nee, nee. We gaan rustig naar huis. We gaan het vieren. We gaan er een paar medailles pakken en dan gaan we vieren. En hier is het eventjes. En ik denk ook dat, uh, dat niemand er op dat moment. Ja het... wel, jawel, jawel. Wachten waar je zeggen. Ja, dat wachten we erg op. Daar wachten we erg op. Het is niet nodig. Is niet nodig. Storm niet eens in het is niet eens een storm in een glas water. Dankjewel. Het is gewoon dat je het roert. Met ja. een lepeltje. Ja, dat kan best zijn, maar de laatste vraag daarover. hoor. NOC-NSF heeft het nu ook aan hangen gemaakt bij het IOC. Daar heb jij vast ook wel een mening. Jij zegt nee? Nee. nee, nee. Ik denk dat, dat ik niet voor het NOC moet gaan praten, maar... Uh... Ja, ik, ik word gewoon volledig op de hoogte gehouden door iedereen. En, uh, en ook met redenen om kleed wat er is. Het is niet zo dat de zaak aanhangig is gemaakt bij het IOC. Welke zin hoort daar wel bij dan? Nou, dat zal het NOC dan zeggen. Want kijk, dan ga ik voor hun praten. En dat moet ik natuurlijk niet doen, want dan zeg ik het net weer niet goed. En dan, moet er, dan hebben we weer meer reuring om iets wat geen reuring is. Vind jij? Ja, dat vind ik. Dat vond ik ook. En dat heb ik altijd gevonden. Ik vind gewoon dat het. Dat het ja. Ik heb wel de neiging om er wat over te zeggen, natuurlijk. Want ik vind dat het gewoon niet eerlijk is. En wat dan ook, het zij zo. Alleen soms, dan word je, als je geschoren wordt, moet je blijven zitten. En dat, dat probeer ik bij jou uit alle macht te doen. Maar uh, ik voel me nergens schuldig. En ik ben ook niet schuldig. Na de spelen verder. Na de spelen verder. Ja, dat zegt Jillert-Anema. Diony, jij zit al heel lang in die ja. sportjournalistiek. Ja. Wat vind jij hier nou van? Nou ja, het, uh, je voelt aan, aan Jillet anema dat hij... Hij wil meer zeggen, maar hij zegt het niet. Dus hij praat met de rem erop... waardoor het niet heel veel duidelijker wordt. Dat uh, nee, maar... is, is ook wel eens goed bij Jillert-Anema. <laughs> toe praten met de rem erop. Ja. Maar ik kan me heel goed hij voorstellen... Hij wil volgens mij dingen zeggen die hij... Hij wil zijn verhaal vertellen, maar heeft het gevoel dat hij dat dan pas na de spelen moet doen. En dat is toch ook best wel logisch, want er staan nog belangrijke wedstrijden voor hem op het spel. En dit, ja, dit, dit, dit leidt alleen maar af. Ja, alleen uh, we moeten ons wel bij de feiten houden. En de feiten zijn zoals wij ze hebben gehoord, dat inderdaad de zaak aanhangig is gemaakt bij het IOC. En dat het IOC nog moet reageren op deze zaak. En dan betekent het dat het best een grote zaak is. En ook al vindt Jillert dat dan geen grote zaak... het is groot gemaakt in ieder geval. Dus ik ben ontzettend benieuwd wat het IOC gaat zeggen. En ik denk Jillert ook wel. Niels? Ja, nou weet je, kijk, ik, ik, ik zie Jillert al meerdere jaren... en af en toe roept hij rare dingen. Ik vind het... Uh... Af en toe dan denk ik ook wel van, nou, een beetje een nederigheid. Uh, af en toe is ook wel eens... Uh, even, even die rust bewaren, dat, dat, daar heeft hij af en toe wel eens moeite mee. Kijk, ik vind het een, uh, een beetje een, uh, een, een hele aardige man, hoor. Maar uh, hij heeft, af en toe heeft hij gewoon hele gekke uitspraken. En, uh, dan heeft hij zijn hart wel op de goede plek. Maar uh, sociaal gewoon super onhandig. En ik denk dat het misschien nu wel handig is... dat hij inderdaad eventjes zijn mond dicht houdt... en even wacht tot naar de spelen. Ja, ja, nou dat gaat hij dus ook doen. Ik, uh, eerst vieren en dan... Uh... Dan kijken of het een, uh, een gele kaart was met een schouderduw of een kopstoot. Ja. Maar wat denken jullie dat het was? Nou, ik, ik, hoe ik het zie... Hij had, ik vind het heel gek dat hij in Sochi heeft gevraagd... Nederlandse ploeg wil je alsjeblieft niet zo hard schaatsen. Uh, dat, is, dat is gewoon een gekke vraag. Dat, is, dat moet je als coach niet doen. En zeker niet tegen het Nederlands team, want wij schaatsen gewoon altijd hard. Oké, okay, prima. Heeft daarvoor dus blijkbaar een berisping gekregen. Hij heeft in de allesbranden gegooid. En blijkbaar helemaal niet doorgehad dat hij een berisping had. Hij dan heeft dus niet door dat dat niet kan. Nou ja, nou ja dat, dat snap ik En dan komt plotseling op de dag van de tien kilometer dat verhaal in de volkskrant te staan. Ja, dat is, dat is bijzondere timing, vind ik dan. En tenslotte heb je het verhaal over het uh, uh, NOC. Ja, dat, ja, dat nu kamervragen krijgt over de transparantie bij hun. Maar ja, ja, ja dus dus dat dus is dus een wel drie, een hele interessante zaak: een, drie, een drietrapsraket. Ja. Uh, nou, ik moet eerlijk zeggen dat uh, na dit interview... ik vind het wel heel goed dat, uh, dat Bert het probeert. En dat uh, Jillert uh, <laughs> probeert antwoord te geven. Maar het wordt er niet duidelijker op. Dus laten we hopen dat dat na de Spelen wel gebeurt. Wat ik hier wel heel erg proef, is uh, gewoon uit het hele verhaal... is dat uh, er zijn regels afgesproken. En Jillert Adema lijkt af en toe... Um, nou, niet de regels, ja, misschien wel de regels een beetje aan zijn laars slap. In ieder geval, eigen regels belangrijker belangrijk te vinden. Dat hij vaak denkt: van nou, zo erg is het toch allemaal niet. En dan niet doorhemden dat dat voor heel veel andere mensen wel heel erg is. Want van, het wordt, gaat van kwaad tot erger. En het kan, iets kan als een geintje beginnen. En daarna dan, uh, en dan eindigt dat anders. En uh, ja, de Russen, nee, ik wil het niet ver, ver, vergelijken met Russen. Maar Russen lijken af en toe ook hun eigen regels belangrijker te vinden. En daar vind ik wel goed dat er een grens gesteld wordt. Ook al bedoelt Jill het helemaal niet, helemaal niet zo verkeerd. Ik zou zeggen, wordt vervolgd. Zeker. Naar een andere druk te maken. Pas op, nu volgt een mening. De druk te maken! En die is vandaag? Arthur Umgroe. De carrière van een topsporter vertoont nogal wat gelijkenissen met die van een politicus. Zo werd afgelopen week met de val van Halbe Zelstra weer eens duidelijk. Elf jaar lang trainde hij voor dat wat hij zo graag wilde halen een ministerspost. Elf jaar lang knapte hij het vuile werk op voor de VVD. Eerst als staatssecretaris voor OCW... waar hij keiharde bezuinigingen door moest voeren. Ondankbare taken, er werden Emmers mest over hem uitgestort... maar hij liet zich niet van de wijs brengen. Hij had immers dat ene doel voor ogen, minister worden. Daarnaast was hij als fractievoorzitter jarenlang de bad cop van de VVD. De rechtse jongen die potentiële PVV-stemmers naar zijn partij moest lokken. En weer kreeg hij ladingen kritiek, maar het gleed langzaam af als druppels op een anti-aanbaklaag, want dat was dat ene doel. En toen, na elf jaar afzien, was daar eindelijk de beloning minister. De Olympische medaille voor een politicus. Normaal gesproken ben je dat vier jaar, halbe struikelde al na vier maanden. De medaille werd hem afgenomen omdat hij had gelogen. En net zoals de Russische sporters mag je niet meer meedoen... hij is de Dennis Yuskov van de politiek. De kans dat je als politicus of sporter slaagt is ontzettend klein. Het hangt van hele kleine dingen af. Ik had vandaag de benen niet, hoorde ik Jorrit Bergsma zeggen... na zijn verloren 10 kilometer finale Ongelooflijk, je hebt 365 dagen in een jaar. Hij heeft hier vier jaar naartoe gewerkt, dat zijn 1460 dagen. En dan net die ene dag heb je de benen niet. Je moet een beetje gek zijn, zei Jorinta Moors na afloop van haar duizend meter... Ik denk dat topsport een vorm van verstandsverbijstering is. Je sluit je af voor de werkelijkheid. Je traint elke dag, dag in dag uit, jaar in jaar uit. Je leeft als een monnik voor je sport. En telkens als je verliest, denk je, ik moet nog harder trainen. En hoe langer je het doet, hoe lastiger het wordt... om de realiteit onder ogen te zien. Stoppen zou betekenen dat je je jaren voor niks in het zweet hebt gewerkt. Dus ga je door. Het is hetzelfde principe als met mensen die schulden maken. Je blijft maar geld uitgeven aan nutteloze dingen, aan sigaretten, drank, staatsloten, omdat het dan lijkt alsof alles normaal is. De enveloppen van het gasbedrijf gooien ongeopend in de prullenbak. Er waren geen tekenen van in de training, maar het gebeurde, zei Jacques Ori over Sven Kramer na zijn zesde plaats op de tien kilometer. Halbe Zijlstra heeft ook geen tekenen gekregen, of ze niet gezien, maar het gebeurde. Elf jaar lang ergens naartoe gewerkt en binnen een etmaal was het klaar. Het verschil tussen gekte en succes is de uitkomst. Dankjewel, Arthur Umgrove. Niels Kerstolt, um, we hebben gekeken naar Short Track vandaag. We hadden hoge verwachtingen. Die zijn niet helemaal uitgekomen. Zullen we gewoon even beginnen met Chinky? Shinky uh, had al zilver, heeft al zilver op de 1500 meter. Uh, vier jaar geleden had hij brons op de afstand die vandaag werd gereden, de 1000 meter. Hij wilde goud. Waar ging het mis? Uh, waar het mis ging, denk ik, is... Uh, het klinkt een beetje gek, maar uh, de scheidsrechters hebben deze zomer zijn ze vanaf dit, dit seizoen zijn ze de regels net iets anders gaan interpreteren. En dat zit bij heel veel schaatsers niet in hun systeem. Dat zag je bij Choi op de 500 meter toen ze buitenom inhaalden... in de grote finale, waar al die Koreanen nu heel boos over zijn... en waar die Kim Buten die Canadezen, dan doosbedreigingen voor of zo. Um, die hadden buitenom in en die wilden gewoon tussenin schuiven. En nu zeggen die scheidsrechters, ja, je schuift er tussenin... maar je hindert daarbij Kim Buten. Ja. Dat, heet, dat is nu een penalty. Dat is iets nieuws, want het zit zo in, die, in het systeem van die schaatsers. Dat doen ze nu de afgelopen tien jaar al. Um, een shinky die altijd als hij binnendoor inhaalt... Nou, dan zet hij daarna zijn bochtje weer even wijd op. Het zit zo in zijn systeem en nu moet hij ineens wel kaarsrecht rechtdoor rijden. En dat is hij niet gewend. Maar was de penalty dan terecht? Ja, zoals ze dit jaar de regels zijn gaan interpreteren ook. Uh, is het terecht. Maar ja, ik was bij Wildcup 1 en 2. Was ik me niet bewust dat dit zo veranderd was. Dus ik zat mij elke keer ook een beetje te verbazen. En nu passen ze dit toernooi wel heel strikt toe, die regel. Dus echt wijk je een klein beetje van je, van je lijn af. Het is ook niet... Uh, weet je je hebt, je hebt wel eens bij voetbalwedstrijden... dat een scheidsrechter een wedstrijd doodfluit. En dat hij overal een kaart voor geeft. En dat je op een gegeven moment denkt van... ja, Niks dit mag voor meer. Is dit onzin, joh. En dan wordt het niet leuker op. En ik heb wel het idee dat deze Olympische Spelen... dat die scheidsrechters zijn zo bang om fouten te maken... dat ze overal waar iemand precies van die lijn afwijkt, die die rijdt... hup, meteen uh, penalty. En dat zorgt er wel voor dat grote kandidaten nu niet doorgaan... terwijl normaal gesproken was er niks aan de hand. Nee. Dat vind ik eigenlijk een beetje jammer. Voor de rest had ik het idee dat Shinky gewoon goed reed... en dat hij na nou één ritje heeft dat hij van achter moet rijden. Natuurlijk ja, zie je hem liever op kop, maar dat hoort, dat hoort gewoon bij de sport. Normaal maakt hij dat goed. Ja, hij baalde zelf uh, verschrikkelijk en vond het eigenlijk ook niet terecht, hè? Nee. Zei die. Uh, en hij zei ook, die, die tegenstander die maakte gewoon een schwalbe. Maar om het maar even in het voetbal te houden. Ja, die maakt er ja, een hele show van. Hij maakte ja. er een hele show van, zei hij. Ja, en Shinky die moet beter snappen dat ja. hij dit niet moet doen op de Spelen. Maar ja, het zit in zijn systeem. Ja. Dus ik denk, ik denk nu wel naar zo'n ding. Denk ik dat Shinky altijd vanaf nu, als hij rechtdoor rijdt... Dan, uh, of als hij binnendoor inhaalt, dan, dan stapt hij niet meer zo uh, wild naar buiten... Uh, uh, maar ja, wel een beetje kloten dat hij daar op ja, de speler... Hard ja, harde les. ...maar aan de andere kant, ik gaf hem meer kans op de 500 dan op de 1000. 1000 is toch vaak een beetje meer een loterij. Um, uh, ook al zie je nu wel weer de beste eindigen ja. Toch is het meer een loterij. En die 500 meter, Sink heeft gewoon enorme topsnelheid in zijn poten. Dus uh, ja, ik, ik kijk een beetje meer uit naar die 500 volgende week. Dat is dinsdag. Dan is de voorronde... En donderdag de grote finale. De voorronde hoop ik dat die helemaal niet spannend wordt. En dan donderdag drie keer rijden die wel spannend zijn. Kijk aan. Dan naar de vrouwen. Suzanne Schulting is, uh, ja, die wilde de droomfinale halen. Die 1500 meter. Maar ja, die droom die vervloog vandaag. Ze mocht slechts uitkomen in de B-finale. Edwin Cornelis ving vinger op. Hoe, uh, hoe is het nu? Na deze dag waarin je wel een B-finale hebt gereden... maar natuurlijk de A-finale al had willen rijden. Um, ja, nou ja. Natuurlijk. Uh, um, hoe zeg je dat? Uh... Ik ben natuurlijk niet heel erg blij daarmee. Want ik voel me gewoon goed vandaag. En ik was gewoon alleen niet goed genoeg. Dus ja, dan, is het, uh, dan is het, ben ik meer verdrietig dan dat ik heel blij ben. Maar uh, ik kan wel relativeren. En <laughs> dat moet ook wel. En uh, kijk, ik voel me goed en ik schaats goed. En ik denk dat je beter een finale kan missen. Uh, met waar je... Oké, okay, dat ga ik even proberen mooi te zeggen. Want je roes zei het mooi tegen mij. Uh, je kan beter een finale missen. Uh, met het gevoel dat al wetende... Met wetenschap dat je heel goed gaat en dat het goed gaat. Dan een finale missen en dan weten dat het eigenlijk helemaal niet goed gaat. En ik heb toch dat eerste. Dus met de wetenschap dat ik, dat ik me heel goed voel en dat het heel goed gaat. En dan denk ik, ja, ik was gewoon. Het was gewoon een lastige halve finale en ik was gewoon niet goed genoeg in die halve finale. Neem ons even mee naar die halve finale. Je reed erin nota bene met Jorien Termoors, maar ook met Fontana. En dan weet je, ja, dat gaat het, dat gaat het duel weer worden. Ja, weer het duel met die Fontana. Ik kom er echt constant tegen. En, uh, ja, ik wist, het was een mooie rit. Mooi tegen Jorien. En, uh, maar dat maakt het ook wel weer heel lastig. Omdat je natuurlijk tegen je teamgenoten gaat. Je schaadt het dan... Kijk, je wil elkaar ook niet de baan uitrijden. En dat is echt het allerlaatste wat je wilt. Want je wil natuurlijk gewoon, uh, je wilt gewoon een Nederlander in die finale hebben. Maar dat... je moet ook aan jezelf denken. Ja, je moet ook aan jezelf denken. Maar het is helemaal de biel om je teamgenoot de baan uit te rijden. Dus ja, ja, tuurlijk ga ik liever voor mijn eigen kansen. Maar ik... Ja, ja het was gewoon een hele lastige rit. En... Ja, ik had ook zomaar in Jorien haar positie kunnen rijden. Maar ja, ik reed daar niet en het was lastig om gaatjes te vinden en ik had ze niet gevonden. En is dat dan ook gelijk wel weer het frustrerende dat jij daar ook had kunnen rijden? Ja, natuurlijk is dat frustrerend en dan maar op de duizend. Ik zag je gisteren en je was zo eigenlijk in jezelf zoals we je niet kennen. Het was ook wel spanning, zei je. Hoe ben je daar vandaag mee omgegaan? Nou, ik was vanochtend wel echt wel zenuwachtig en ik kwam ook wel te baan en ik was ook echt zenuwachtig en ik was even zat in de, in de athlete lounge en ik zat daar zo voor mijn warm-up, eh, voordat ik ging warm-up en ik zat er zo met Jeroen, Jeroen keek me aan. "Zus, ben je zenuwachtig? Ik zo, ja, ik ben behoorlijk zenuwachtig. Hij zegt, wat ga je dan doen? Ik zeg, nou Jeroen, ik denk als ik zo meteen bezig ben met mijn warm-up en dat ik als ik ingefietst heb en als loswerken ben en even op de baan heb gekeken, ik zeg, ik denk dat het dan wel, dat het dan wel, weet je wel, dat het dan wel vanzelf loslaat. Dus ik wees mijn warm-up en ik wees trekken en ik ga even langs de baan kijken. Jeroen staat langs de baan. Ik zeg, Jeroen. Ik zeg, ik voel me goed. Ik zeg, CDU zijn weg. Ik, uh, ik had zin om in te rijden. Inrijden ging lekker. En mijn eerste rit ging ook superlekker. En dat, toen viel er wel gelijk heel veel van me af. Dus ik stond wel echt gewoon lekker in die halve finale. Maar ja, zoals ik al zei, ik was niet goed genoeg. Dus ja, dan... Uh... Dan maar opname, naar van de beste afstand. En dat is toch voor mij echt wel duizend meter. En het feit dat je dan in ieder geval wel die B-finale hebt gereden. Eh, Oké, okay, we zullen het niet over de klassering hebben. Maar werkt het nog ergens een beetje bevrijdend ook? Dat je denkt, ik ben er even doorheen. Eh, als ik je zie hoe je gisteren was en hoe je nu bent. Nou, B-finale was voor mij toch wel even een hele lastige opgave. Om daar echt toe te zetten. Omdat het eigenlijk... Om niks ging. Ja, Jeroen zegt: ja, Het gaat een Olympisch diploma. Maar ik zeg: Ja, maar het gaat bij mij niet om het Olympisch diploma. Hij zegt: Ja, maar dat is mooi over twintig jaar dat je dan wel een Olympisch diploma hebt gehad. Ik zeg: Nou, ik, zeg, ik vind het nu helemaal niet mooi. Ik zeg: Ik wil gewoon in de finale staan. Maar ja, dan is het lastig om je tot zo'n uh, daar te, toe te zetten. En um, ja, ik heb heel erg uh, mijn best gedaan. Maar uh, ja, de, de, de soep was er wel uit. En um, ja, nou ja, dan weer vierde in een B-finale. Nou, daar kunnen we. Daar kan, je, daar kan je alleen maar teleurgesteld over zijn, denk ik, toch? Ja, wat je al zei, de beste is yet to come, hè? Yes, absoluut. Ja, als het over Jeroen heeft, heeft het over Jeroen Otter, de coach. Maar Suus, want zo mogen we haar noemen, hè? Suus, Suus is toch... Uh, dat is een leuk mens. Ja, ze is lachen. Het is gewoon een geinbak. <laughs> en die, uh, maar dat is ook meteen het, het, het probleem. Want uh, af en toe dan denk ik wel bij haar van... Uh, uh, pak nou even je focus, want dan ben je gewoon veel stabieler in je rijen. En uh, elke keer moet ze eerst fouten maken en daarna gaat ze stabieler rijden. Nou, vandaag hadden ze er gewoon, liet ze in ieder geval zien dat ze toch wel volwassen en stabiel kan schaatsen. Het was niet inderdaad niet goed genoeg. Maar um, voor hetzelfde geldt als die halve finale twee keer was gereden. Dan uh, had het ook kunnen zijn dat Jorien er de andere keer wel uitlag en Suzanne door was. En dan was het allemaal weer in de hemel geweest. Um, dus ik denk, nou, ik heb vandaag in ieder geval volwassen rijen gezien van haar. En dat was een stuk bezig. O, ook, ook minder met alle randzaken bezig. En dan volgende week gaan we het resultaat zien. Precies. Kijk. Oh, heerlijk. Ja, dat wordt nog een prachtige week. Ook voor de short track. Het is jammer, Niels, want de soep is eruit, ook voor ons. We hebben nog maar 15 <laughs> seconden. En meteen is hebben we Jan Mon met Radaradio. En morgen zijn we weer met Radio Olympia. En dan is de soep vo volledig weer in. En dan is er een ze weer. Dankjewel, Niels. En luisteraars, tot morgen. Dag. NPO Radio 1. Oké, 1, 2 en de laatste tel is... Wat gebeurt er op een normale dag in de kleuterklas? 3. En... Hoe normaal is dat eigenlijk? Hey Mani, ik heb last van jou. Waar de luizenmoeder ophoudt, begint... Lukt het? ...opgejaagd. Lukt het, Erva? Deze week in Radiodoc, ja? deel 3 van de podcast Opgejaagd. Ik zie heel veel wiebelmiddelen. Morgenavond om 9 uur in Radiodoc. Ja, eigenlijk is dit een normale donderdag. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten.